Dit is Rashid Finch met het NOS-journaal. Protesten in Afghanistan tegen het verbranden van een Koran hebben opnieuw geleid tot geweld. Daarbij vielen in Kandahar gisteren 10 doden en 83 gewonden. In Kabul was een zelfmoordaanslag op een NAVO-basis. Daarbij raakten drie soldaten gewond. Protesten begonnen vrijdag. Toen werd in Mazar-i-Sharif een VN-complex aangevallen waarbij zeven VN-medewerkers werden gedood. De betogers zijn woedend omdat een dominee in Florida vorige week een Koran verbrandde. Amerikaanse president Obama heeft die verbranding scherp veroordeeld. Hij noemde het extreme intolerantie. Obama veroordeelde ook de moorden in Afghanistan. Volgens hem een belediging van menselijk fatsoen en waardigheid.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 6.9 CFM CFM un descarado y me dijo oh, tú no eres casado me quedé pasmado y enseguida se la llevó de mi lado.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 Te pago.